Als die gratificatie dan maar meevalt, ben ik al tevreden. Zal ik iets wat vertellen? Die... Is allemaal doorgestoken kaart? Die, die Pieterlo en die mazen, die hebben het hele jaar toch zeker geen steek uitgevoerd? En, en toch krijgen ze promotie. Terwijl ik, ik was zelf, uh, die zich het hele jaar uit de naad gewerkt heeft. Ja, wat zeg ik. Die, die, die zo'n beetje de hele boel hier op gang gehouden heeft. Alweer gepasseerd ben. Maar ik, ik beloof je dat ik er wat aan ga doen, hè? Ik denk dat die twee wel eens een pak op een donder gaan geven. Die schofte die... dingen. Ik kan hier geen genoegen mee nemen. Het is niet eerlijk. Als mijn trouw en mijn toewijding op die manier worden beloond, nou, dan weet ik het voortaan wel. Ja, wat zal ik eraan doen? Ik wil een verklaring. Binnen, meneer Tosbeuf. Goedemorgen, Sable. Zo, gaat het goed? Ga zitten, beste keel. Daarmee kan ik je van dienst zijn. Meneer Tosbeuf, ik vraag het u ronduit. Hebt u in het afgelopen jaar over mij te klagen gehad? Eh, wel nee, beste keel. Tegendeel. Hoe kom je daarbij? Omdat ik iets wat verwonderd ben dat ik dit jaar geen promotie heb gemaakt. En nu weet ik wel dat promoties in het algemeen om de twee of drie jaar toegekend worden, maar eh, staat u mij toe op te merken dat ik het werk verzet van vier andere ambtenaren? Ja, ja, ja. Ja. Hoewel het principieel gesproken ongewoon en absoluut intolerabel is... ...dat zulke onderwerpen tussen afdelingshoofd en ondergeschikte besproken worden... ...ben ik bereid dit keer bij wijze van uitzondering op dit onderwerp in te gaan. Goed, sable, ik zou ronduit zijn... Evenals voorgaande jaren heb ik jou ook nu voor promotie voorgedragen. Maar de directeur heeft jouw naam van de lijst geschrapt... op grond van het feit dat jouw toekomst door je huwelijk verzekerd is. Jij zult eens eigenaar zijn van een erfdeel... waarvan je collega's alleen maar kunnen dromen. En weet zelf nou niet redelijk dat men met zulke zaken rekening houdt. Over niet al te lange tijd zul je rijk zijn. Zeer rijk zelfs. En wat zullen dan 300 francs per jaar meer... Nog voor je betekenen, terwijl ze voor een ander van doorslaggevend belang kunnen zijn. Uh, Wel, waardevriend, dat is dus de reden waarom jij dit jaar gepasseerd bent. Bedtijd. Bedtijd. Hey ja, ik heb best slaap. Jij niet, hè? Nee. Ik wil me nergens meer... Tante, moeder, mag ik jongen, alsjeblieft man. zelf uitmaken wanneer ik slaap heb? Slaap, slaap. Je heeft het daar nog over? Vijftien maanden is dat stel nogal al getrouwd. Het toe, tantetje. Ja, heb ik je niet altijd de beste adviezen gegeven? Ja... Aan Cora ligt het niet. Je moet mij niet wijsmaken dat zij niet geschikt zou zijn voor het moederschap. Oh nee, je hoeft me niet te kijken. <lacht> nee hoor, aan Cora ligt het zeker niet. Ja, wat zullen we nou krijgen? Wat bemoeit u zich mee? Wilt u daar eens even antwoord op geven? Wat voor adviezen? Waar ik me mee bemoei... Ik wil dat Cora moeder wordt, nog voordat ik kom te overlijden. Ja. Ik wil nog voor me terug een lekker klein babytje in mijn armen kunnen houden. Ja, mag ik me daar misschien mee bemoeien? Hm? Dankzij mij zal ik jullie straks aan niks ontbreken. Dus jullie kunnen je best een kind permitteren, oh, maar ja, Zoveel kinderen als je maar wilt. <grijg> ja, als meneer daar niet voor kan zorgen. Hey, Charlotte, de je jongen luisteren nog even de tijd? Je doet dat of je niet kerngezond bent. Tijd genoeg. Maar wat betekent dat 15 maanden? Ja. te rusten. Ze wordt oud, moet je maar denken. Ik word gek van als je dat maar weet. En wat wordt er hier allemaal achter mijn rug onbedisseld? Wat voor adviezen? Laten we toch praten? Ik vind het beledigend. Toen schatje trek je toch niet zo aan. Afschuwelijk om met zo'n uh, zo bemoeial opgescheept te zitten. Afschuwelijk, oh, ja. Maar de erfenis vind je niet afschuwelijk. Je hebt er trouwens net zoveel belang bij als wij dat we tandetje te vriend houden. Onkies, ja, dat is ze. Onkies. Ach, joh, dan moet je boven staan. Zeg, tussen die haakjes, ik, ik vond het niet mis, hoor, dat jij zo flink uh, naar de baas stapte vanmiddag. <laughs> maar ja, wat hij je vertelde, had ik je ook kunnen vertellen. Het ligt voor de hand dat ze zo gaan denken. Ten slotte heb je een zware huwelijk gesloten. Mooi, vind je dat? Vind jij soms van niets, schat? Ah, dat zeg ik niet om jou. Maar eh, wat ze op kantoor allemaal menen te weten... wat we zelf ook denken, is dat wel waar. En wat voor zekerheid hebben. Ja, wat voor zekerheid hebben we. Hm? Misschien staat er wel iets heel anders in dat testament. Tuurlijk niet. idee. Kom je erbij? Heb je het al gezien? Het ligt met notarisballon. Ja, dat weet ik. Maar heb je het ooit mogen inzien, snap je? Heb je het gelezen? Nee, maar ze heeft, me ze heeft me gezworen. Ja, wacht eens even, wacht eens even. Je weet hoe gelovig en hoe, hoe religieus ze is. Uh, ze heeft bij God gezworen dat haar hele fortuin nagelaten wordt aan koalier. Als? Als? Er is geen als aan verbonden, jongens. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Echt niet, geloof me nou. Maar ja... Uh... Zou jij nou niet een beetje rekening kunnen houden? Met... Dus jij weet zeker dat ze nooit iets heeft gezegd over een voorwaarde? Bij de nagedachtenis van mijn vrouw Zaliger nooit. Maar ja, dan moeten we wel iets van het hart. Ja, en zonder vrijpostig te lijken. Waarom stellen jullie haar nou zo op de proef? Hè? Waarom wachten jullie nou zo lang met dat kind? Maar papa! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja ik, ik, ik weet dat het een, een zaak is die uitsluitend jullie tweeën aangaat. En het zou ook niet bij me opkomen zoiets te vragen als het niet voor mijn zuster was. Ze is oud en ze staat praktisch gesproken één binnen in het graf. En het enige wat ze nodig nog willen is een, een babytje in de armen. En uh, Leopold, als mannen onder elkaar. En als oude zoon die hier nou altijd de klap op moet vangen... ...vraag ik je ingemoede waarom laten jullie er nou zoveel gras overgroeien? Waarom wachten jullie nou zo lang met het kind? Maar papa, we doen het toch niet met opzet? Uh, kom jongen, we, we, we nemen er nog één. Wat zeg ik, we nemen er nog twee. En uh, als het niet meteen lukt, dan, ja, dat heeft toch niks te betekenen. Cora, we gaan. Kom in. Uh, uh, maak er nou geen ruzie over, kinderen. Uh, uh, we, uh, we hebben toch geen geheimen voor elkaar. Uh, uh, we zijn toch familie. papaatje. Wat is dus de kind? Wat bedoelde je daarmee? Wat? We doen het toch niet met opzet? Ja, wat bedoelde je daarmee? Sterkte. Op je gezondheid. Ik kreeg net een briefje van de dokter. Charlotte is ziek. Ja, nou, het schijnt nogal ernstig te zijn, want ze heeft zelf de dokter gewaarschuwd. En je weet hoe zuinig ze is. En zover ik me kan herinneren, is ze nou nooit ziek geweest. Ga je daar naartoe? Ja, tuurlijk. Het lijkt me verstandig dat ik meega. Nee, nee, nee, nee, nee, dat zou te veel opvallen. Het, het, het, is, het is correct dat ik ga, maar eh, jij, eh, jij, jij, jij bent me aangetrouwd. Te hij gaat nu zo ontslag al aanbieden. Daag Kastje Lij, ga je er nou al van door? Ja. <laughs> Zal de dag lang duren voor Les Weet u dat hij vandaag op tijd vertrekt? Ja, en dat hij nog een koets neemt ook. Hij is ook zo bezorgd om zijn lieve tante. Topper wordt met die oudjes, dan is het meestal gauw bekeken. Ja, dan gaat het meestal hard, hoor. Maar soms niet. Ik heb nachtenlang, dagenlang aan het ziekbed... ...van wat gezeten. Nou, dachten jullie dat ik kon slapen of eten? Geen moment? Nee, ik zat daar maar. Ik zat er maar en vermagerde zo erg dat iedereen zich ongerust maakte. Ik kreeg zelfs een hol gezicht. Ja, eh, iedereen zei dat ik eruit zag als een heilige. Een pilaarheilige. En toen was het. Wat zonder ophouden. Ik zweer het. Vier dagen en vier nachten lang heb ik achter elkaar gebeden. En dat alles zonder ook maar een iets te eten of zelfs maar een slok te drinken. En zijn genas. Dat is wat we samen straks ook gaan doen. Bidden, bidden, dat het uh, tandetje yeah. maar vlug beter mag worden. Reken maar. <laughs> Ik bent geloof ik met je gedachten afwezig te samen. Ik heb hier de verkeerde orders... ...en deze zijn onvolledig. Ben ik ben niet je gewend. Mijn tante is ziek. Dat heb ik net gehoord. Ik denk dat ik daardoor wat afwezig ben geweest. Spijt me. Zo, zorg om je zieke tante. Ik denk dat dat al ernstig genoeg is dat onze kasna vandaag voor haar heeft moeten verzuimen. Ik kan niet toestaan dat mijn afdeling in wanorde raakt zodra er een uh, tante ziek wordt. Je begrijpt het toch, mevrouw? Ja, meneer. Evengoed moet ik zeggen dat ik getroffen ben door je grote bezorgdheid. Hoor. Dat blijft voor je. Ga nu maar. Dank u. Heel erg slecht met haar. Heel erg. De dokter vertelde me dat ze vanaf vier uur... buiten bewustzijn is. Maar ze is gelukkig nog bij voorzien... van de laatste sacramenten. Ja. Dat is altijd een hele troost.